Goedemorgen Zandvoort van eerste kerstdag 2021, oftewel 25 december. Samen presenteren we dit programma vandaag met mijzelf, Jelme Koper en Cor Draaier. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Vrolijk kerstfeest allereerst natuurlijk, voor iedereen uh, die het viert. Ja, want het is natuurlijk uh, prachtig mooi weer. Uh, er was sneeuw verwacht. Maar ja, sneeuw is, is niet vandaag aan de orde. Toch een wat minder witte kerst, maar wel in ieder geval mooi weer om een uh, kerstwandeling te maken. Want dat is toch nog wel het enige wat nu eigenlijk kan, hè? even naar buiten. Ja, dat is uh, het enige, want alles is dicht. Maar wij zijn open. Wij zijn helemaal open. De zender is open altijd, dus, uh, 24-7. Ja, en um, om even te kijken naar het uh, programmablad van vandaag, Jelmer. Wat gaan wij allemaal doen? Heel veel. Dat, uh, dat is eigenlijk in het kort uh, wat we vandaag gaan doen. Uh, zometeen spreken we eerst uh, wethouder Raymond van Haafden... en ook tevens lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor D66. En over zijn deze week gepresenteerde kandidatenlijst van zijn partij. En hij brengt natuurlijk ons ook een kerstgroet. Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren als uh, D66 niet in de coalitie komt. Wat Raymond dan gaat doen. Dus als hij luistert, dan mag hij er vast bedenken wat het antwoord is. Want wordt hij dan fractievoorzitter of niet? Dat is natuurlijk een goede vraag, inderdaad, al meteen. We hebben ook een, een tal van fragmenten in onze uitzending. Namelijk opgenomen door de Zandvoort-podcast met collega Gert van Kuik. In gesprek met burgemeester David Molenburg. Maar ook met de drie wethouders Ellen Verheij, Gert-Jan Bluis. En daar is hij weer, Raymond van Haafden dus ook. En aan het einde van de uitzending zal David Molenburg ook zijn kerstboodschap uitspreken voor Zandvoort. Ja, en uh, we hebben natuurlijk ook nog een uh, reactie van uh, Bruno Boeberg Wilson op het uh, vertrek van Belinda. En een kerstgroet namens de oudere partij. En natuurlijk ook van uh, Bruno zelf. Ja, zeker. En diezelfde reactie op het vertrek van uh, VVD'er Belinda Geurensen uiteraard ook van Maaike Koper van de PvdA. Ja, en uh, als u soms denkt van uh, waarom alleen deze twee mensen? Nou, we hebben alle partijen gebeld. Ja. En alleen deze twee mensen waren beschikbaar op de eerste kerstdag. Nou ja, het is natuurlijk ook niet. Uh... Het is ook een dag natuurlijk dat je eigenlijk vrij bent. Uh, ja, dat is wel zo. Maar op eerste kerstdag in de ochtend kan ik me voorstellen dat mensen denken van nou. Nee, precies. Ik heb wat nee. tijd over. Ja, ja, ja. Nee, goed, dat, uh, dat gaan we dus allemaal doen de komende twee uur uh, tot en met 12 uur hier op ZFM Zandvoort. Kijk ook zeker mee in de studio via www.zfmzandvoort.nl. Dan kunt u ook zien dat uh, Jelmer een hele mooie kersttrui aan heeft. Ja, en de uh, Cor ook. Uh, nou, dat, is nog, dat is nog meer iets, een kersttrui dat Cor aan heeft. Uh, lekker blauw met sneeuwpoppen en kerstmannen. Dus er uh, staat ook echt Merry Christmas op. Ik heb het wat uh, subtieler. Ja, wat ingetogender. Ja. <laughs> nou goed. Ja, we gaan als eerste zometeen beginnen met het uh, eerste deel van het gesprek met uh, burgemeester David Molenburg. En daarna een gesprek met wethouder Gertjan Bluis. Oké, okay, ik dacht dat we begonnen met uh, onze lijsttrekker. Oh ja, dat is waar. Dat is een hele goeie. Dat is wel een hele goeie, Nou, als jij nog even doorpraat... Ik, ga uh, ik, ik praat nog uh, even door. Even... Nu... Nou ja, Natuurlijk uh, is dit niet het enige, de uitzending op ZFM, die dit weekend in uh, de kerstsfeer is. Namelijk straks van 2 tot 5 kun je ook genieten van de winterse top 50 hier op ZFM Zandvoort. En afgelopen week is er nog meer georganiseerd door de Zandvoortse media om het kerstgevoel in de huiskamer. Wat uh, uh, beter bij te brengen, toch deze kerst waar iedereen weer alleen thuis zit met maar een beperkt aantal bezoekers. Zandvoort uh, Insight heeft zo ook op hun website en uh, YouTube pagina een speciale kerstuitzending geüpload. Uh, gistermiddag op, uh, vlak voor kerstavond. Met er ook een mooie reportages van bijvoorbeeld de kerststallen in het Zandvoort Museum. Die tentoonstelling zou eigenlijk duren tot 8 januari, maar ja, we weten het allemaal wat daarmee is gebeurd. Maar om toch een goed inkijkje te krijgen uh, in wat daar allemaal voor moois te zien was, uh, kun je die kerstuitzending dus ook bekijken. Uh, ook wordt er iemand, een heel bijzonder iemand, in het zonnetje gezet uh, en gewoon om die kerstfeer weer terug te brengen. En uh, nog even terugblikken, ik maakte ook afgelopen donderdag een kerstuitzending op uh, ZFM en dat was ook erg geslaagd. We, we, wordt, uh, het wordt steeds gezelliger in de standwoordse media. Ja, dat hoort ook zo. Ja. Radio ook lekker samenwerken. Taas? Ja, inderdaad. <laughs> nou, ik, het goede nieuws dus: ik heb uh, Raymond aan de lijn. Nou, dat is zeker. En goed wethouder Raymond van Haften, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Um, wij hebben begrepen dat de kandidatenlijst van D66 uh, klaar is. Tot, tot Ja. En laat me één keer raden: u staat op nummer één. Dat was al bekend. Dat was al bekend, ja. <laughs> ja, dan um, hebben we natuurlijk al uh, de lijsttrekkende in gehad. Dus uh, nummer één was, uh, was al gegeven. ja. Ja, precies. Nou ja, de, de Zandvoortse Courant schrijft ook deze week... ervaring en verfrissing op de kistlijst D66. Hoe hebben jullie dat uh, de, de, zo bij elkaar gevonden, die verfrissing en ervaring? Nou, dat betekent dat je gewoon uh, in de aanloop naar... Uh, dit moment met je leden in gesprek gaat en gaat kijken van, goh ben jij geïnteresseerd? Zou je even op de lijst willen staan? Wat breng je mee? Wat ervaring heb je? En uh, uiteindelijk uh, door de gesprekken die je dan gevoerd hebt, uh, ja, kan men uiteindelijk uh, zichzelf kandidaat stellen. Dan is je ja. nog wel een officiële uh, uh, gespreksronde waarin je uh, uiteindelijk uh, met de lijstadviescommissie in gesprek gaat en die bepaalt uh, welke volgorde en dat wordt voorgelegd aan het bestuur en weer terug aan de leden. Ja precies, is dat is proces eigenlijk allemaal naar wens verlopen? Zijn jullie allemaal op tijd klaar of uh, is, waren er toch nog wat dingen waar jullie tegenaan liepen? Of is het allemaal, uh... Nee, nou ja, zeg maar, op het moment dat, dat de, de conceptlijst klaar was, uh, is er één kandidaat afgevallen, die is afgehaakt. Uh, die uh, zegt, nou, ik, uh, ik, ik, ik kan maar niet uh, vinden op de plek waar ik geplaatst uh, ben. Dus dat, uh, die heeft uh, ervoor gekozen om uh, niet door te gaan. En alle anderen uh, wel. Alleen, ja, dat vindt, daar zit dan in een officiële procedure aan. Want iedereen moet een system uitbrengen. Uh, dat is allemaal nieuw, Dat is allemaal tegenwoordig via het internet. Dus dat is altijd lastig. Het uh, werkt niet altijd perfect. Nog uh, is allemaal opgelost. Uh, en een en is Hadden wij ons uh, als afdelingsvergadering en is ja. de lijst definitief vastgesteld. Ja. ja, ja, ja. En dan als we toch alvast even naar uh, voren kijken richting de verkiezingen, dus uh, de campagne hè, die toch wel in januari zo'n beetje gaat uh, leven ja. in Zandvoort. Ja, ja, ja. Um, uh, wat is voor D66 nou echt een puntje? Je hoort veel over woningen, ook van andere partijen, veel over jongeren. Wat is voor D66 echt iets uh, waar jullie op inzetten? Nou, ik. Elke, elke partij heeft het over woningen, meer woningen, en met name voor jongeren. Wij, wij zeggen ook, eh, ja prima, natuurlijk moeten de woningen voor jongeren komen. Maar je moet, eh, om eh, inwoners van en Benzat te kunnen laten blijven wonen in eh, onze gemeente, moet je er ook voor zorgen dat mensen die op een wat hogere leeftijd komen. Ook nog de zorg uh, thuis kunnen krijgen uh, die ervoor zorgt dat ze kunnen blijven wonen, zelfstandig blijven wonen. En soms lukt dat niet en moet je ja. dus op zoek naar nieuwe woningen waar mensen in een zo, soort van woonzorgcombinatie zelfstandig kunnen blijven, maar toch de zorg om, om hen heen hebben verzameld. Dat... Ja, en dat geeft ruimte, uh, doorstroming en dat betekent dat er andere woningen beschikbaar ja. komen voor bijvoorbeeld gezinnen. Ja, ja, en uh, de, de, de, even terug naar het vlak waar u nu wethouder voor bent, uh, voor ja. het sociaal domein, jeugd en onderwijs. Ja. Daar, daar heeft u natuurlijk de afgelopen twee jaar veel, uh, veel van kunnen zien wat ook nog nodig is voor zandwoord. Hoe nemen jullie dat mee? Nou, de, de grote aandacht gaat inderdaad de combinatie waar we natuurlijk al het afgelopen anderhalf jaar mee geconfronteerd zijn. Is dat jongeren met name uh, kinderen en jongeren uh, last ondervinden... ...van alle beperkende maatregelen rondom corona. Nou, ik ben blij dat we samen met, uh, met het tussenpunt... Het, ...het jongerenwerk uh, de huiskamer, de jongerenhuiskamer... ...hebben kunnen ja. openhouden. En daar gaan we dus op de echt extra inzetten... ...ook extra middelen beschikbaar stellen... ...om het jongerenwerk uh, in Zandvoort uh, te verbeteren, te versterken. Uh, want uh, we weten ook dat uh, het middelengebruik in Zandvoort... ...onder jongeren uh, groter hoger is dan in de regio. En dat betekent dat we daar extra aandacht aan gaan besteden. Om jongeren uh, de wegwijs te maken. Uh, te helpen, te begeleiden, te adviseren. Uh, samen met scholen. Uh, dus aandacht voor jongeren. En dan wordt, sport hoort daar als een belangrijk onderdeel in bij. Uh, sport is gewoon uh, anders bezig zijn met je lichaam. Dan uh, uh, wat drinken en een, een, een, een jointje roken. Uh, dus dat is heel belangrijk. Uh, uiteraard we kunnen we niet omheen gaan wij de energietransitie de komende jaren uh, echt door z'n heen krijgen uh, ik uh, ga in uh, januari komt het duurzaamheidsfonds uh, naar de raad, waarin we duidelijk maken wat er op betreft van uh, ondersteuning, subsidie leningen, om iedereen in de gelegenheid te stellen die uh, stappen te zetten, dat is wel heel belangrijk en het allerbelangrijkste uh, is toch ook wel een beetje kijken naar de toekomst uh, wat, wat willen wij uh, de komende jaren uh, gaan ontwikkelen op de Noordboulevard Banar. waar, uh, nadat uh, de Pallersloot uh, gerenoveerd is, de Middenboulevard gerenoveerd is... Dus moeten we ja, doorkijken ja. wat gaan we doen rondom het circuit. Ja, ik heb uh, dit score weer. Um, um, als ik zo naar de lijst uh, kijk, heb ik een paar technische vragen. Um, mag ik die stellen? <laughs> ja, zeker. Natuurlijk. Um, D66 zit nu in de coalitie... En U bent wethouder, U bent uh, van een andere plaats naar, uh, naar Zandvoort gekomen. Maar ja. um, stel nou dat u, uw partij gaat niet in de coalitie na de verkiezingen. Dat is een doemscenario, maar dat, dat alles is natuurlijk mogelijk. <laughs> ja. Kan altijd, hè. kan uh, altijd. Ja. ja, wordt u dan de fractievoorzitter? Ja, want ik sta ook aan de lijst en uh, ja, dat heeft wel verplichtingen. Ja. En dan dus hebt u daar de verantwoordelijkheid bij. Ja. En dan heeft uh, u er geen spijt van dat u terug uh, naar, naar, naar Zandvoort bent verhuisd. <laughs> ik denk dat niemand dat Ik er geen spijt is. van. <laughs> ja, ja. Okay. Nee hoor, nee. Ik, ik, ik vind het uh, heerlijk om om uh, te wonen. En uh, nou ja, dat, dat is de consequentie die je op een gegeven moment waar je over daar het gedacht en besproken hebt in je gezin. En uh, dit hoort er dan bij. Ja. En dan uh, kijk ik nog even naar uh, nummer vijf op de lijst. Dat is Dagmar kuipers Bos. Dat is ja. dus ook de uh, echtgenote van oud-wethouder Gerard Kuipers. Maar die is momenteel wethouder in Hilversum. En als je dan wethouder bent, dan uh, moet je verhuizen naar die plaats. En dat hoeft niet. Dat hoeft niet meer. Nee, nee, nee. Nee, als je wethouder bent, dan kan je door de gemeenteraad uh, van de plaats uh, een ontreffing krijgen. Dat heb ik ook gehad. Dat gaat anderhalf, twee jaar. Het is niet verplicht dat je als wethouder in de gemeente woont uh, waar je actief bent. Dat is anders als je raadslid bent. Als je raadslid bent, dan word je, je graag ingegeven te staan in de gemeente waar je in de raad zit. Oké, okay, nou, dat, dat wist ik dan niet. Want ik zat dan ook weer het doemscenario te bedenken dat Gerard Kuipers verhuizen moet naar Hilversum. Ja, en dan moet Dagmar Kuipers natuurlijk mee. Ja. <laughs> en dan is het natuurlijk uh, ja, niet handig als het dan in de raad zit... mocht ze dan buitengewoon nee. zit zijn... en dan iedere keer vanuit Hilversum naar Zandvoort zou moeten. Nee, dat klopt. Het is niet anders dan eigenlijk, hè. Uh, Gerard reist vanuit uh, Zandvoort uh, iedere keer uh, naar Hilversum. Ja. ja. Ja. Nou, ik... Uh, het is... Uh, de, de, ik wilde nog één vraag stellen, want die vraag we eigenlijk... Uh, of die stellen we eigenlijk aan elke partij die langskomt... ook bij ZFM en... Uh, ook bij het gemeenschappelijke platform natuurlijk. Zandvoort Kies, daar heeft u vast ook al van gehoord. Ja, zeker. Um, uh, hoe schatten jullie de kansen in voor D66? Zeker ook gezien, uh, de, dat heb ik al vaker gezegd... er zijn nu echt wel elf partijen die zich hebben aangemeld... Uh, ja. die ook echt wel oprecht kans maken. Dat was vier jaar geleden natuurlijk wel anders. Ja, dat klopt. En dat is, uh, nou, dat, dat, dat de democratie in Nederland in elkaar. Dus uh, iedereen die mag een eigen politieke partij oprichten en zich melden en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In dit verband, dat hoort er voorbij. Ja, om antwoord te geven op de vraag, ja, ik, ik ga ervan uit dat wij aan de inwoners van Zoford hebben laten zien dat wij een, een, een, een betrouwbare coalitiepartij zijn die ook bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen. En uh, de afgelopen jaren uh, nogal het een en ander voor elkaar hebben gekregen samen met andere coalitiepartijen. Daar ben ik ontzettend blij en trots op. Dus ik ga ervan uit dat we minimaal hetzelfde resultaat halen als de vorige periode. En dat wil zeggen dat we weer met drie uh, uh, raadsleden in, in de raad komen. En uiteraard ja. ga ik er dan vanuit dat we ook inderdaad een serieuze partij zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de coalitievorming. Nou ja, precies. Oké, okay, die noteren we dan. Uh, drie zetels voor de D66. Dan toch nog even, omdat het vandaag eerste kerstdag is, uh, we hebben dat aan het begin nog niet echt gedaan. Maar uh, toch nog even om die in die kerstsfeer te duiken. Wat zou u uh, als nu natuurlijk nog wethouden, maar ook gewoon uh, namens D66 aan uh, Zandvoort willen vertellen voor de komende kerstdagen. En toch wel een beetje de, de, de stille jaarwisseling die uh, ons tegemoet staat. Ja, nou ja, hetgeen, hetzelfde heb ik ook een beetje in, in, in de kerstboodschap van het college uitgesproken. Mm -hmm. Wat mij natuurlijk, en dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk, opvalt, is dat uh, we uh, op het algemeen heel snel met een mening klaarstaan en op alles willen reageren zonder de achtergrond uh, te kennen of te lezen, uh, niet te luisteren naar elkaar, maar eigenlijk al meteen een mening te hebben terwijl achter... Een, een, een, een, een voorstel, een advies, een idee, altijd een verhaal zit. En wat ik nou zo belangrijk zou vinden, en wat, wat wij als deze gesten zo belangrijk vinden, is dat we veel meer in staat zijn ...en naar elkaar te luisteren. En op basis van wat je met elkaar hebt uitgesproken, doorgesproken hebt... ...die dan pas een mening vormt... ...en niet meteen al als eerste vooraan staat... ...en ik wil dit en ik vind dat niet... ...dan laten we eerst eens even het geduld opbrengen... ...om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Ik denk dat dat dan wel de belangrijkste boodschap is voor de komende tijd. Ja, ja nou goed. Uh, de, dank u wel in ieder geval daarvoor. En inderdaad, je inleest dat is ook meteen een goede, de, goede, goede, goed ding om mee te nemen... ...richting de verkiezingen natuurlijk... Uh, uh, Sandverkiest.nl, nogmaals, daar kun je ook alles verzamelen over die verkiezingen. En dus ook de kandidatenlijsten die nu uh, natuurlijk toch al uh, tevoorschijn moeten komen. Want het gaat bijna beginnen. Ja, als aanvulling de kerstboodschap, die hebben we in het uh, tweede uur van uh, wethouder Raymond van Haften En dan kunnen we daar nog Zo, even ja. naar luisteren. Dan kunt u naar uzelf luisteren, dat is toch leuk, hè? <laughs> <laughs> nou, geweldig. Nee, misschien nog even kort een, een laatste toevoeging de kandidatenlijst van, van een aantal gemeen, partijen. Dat laat zien dat vooral uh, inwoners van Zandvoort op de lijst staan. Ik ben blij en trots dat onze uh, nummer drie uh, Jitte de Vries uh, inwoner is van Bentveld. En ik vind het belangrijk dat ook Bentveld onderdeel uitmaakt van de gemeente Zandvoort en Bentveld. En dus ook een vertegenwoordiger in de raad krijgt. Dus laten we vanuit van dat dat gaat lukken. Daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, um, en uh, nou ja, verder wens ik iedereen die uh, jullie ook uh, met ook luistert... nog een hele, hele fijne kerstdagen en een uh, hele goede jaarwisseling toe. Dank, dank, u, wel. En dank, dank dat, u wel. Dat zeggen we ook terug. <laughs> <laughs> Mooi, dank je wel. Tot ziens in het volgend jaar. Zo is het afgesproken. Tot, daar. Ja.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 When you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh, ho, the mistletoe Hung where you can see Somebody waits for you Yes, sir Goedemorgen. Bij ons is aangeschoven onze burgemeester, de heer Molenburg. En we gaan met hem even kijken naar het jaar 2021. Ik heb begrepen dat u bent begonnen in september 2019. Dus eigenlijk heeft u maar een half jaar normaal bestaan meegemaakt in Zandvoort. Ja. Hoe heeft u dat gezien afgelopen jaar? Um, nou ja, Het was natuurlijk heel bijzonder. Om, uh, Ik ben inderdaad in september 2019 begonnen. En... Um, ja, drie, vier maanden daarna brak de coronacrisis uit en die is eigenlijk met ups en downs is die natuurlijk uh, tot nu toe nog, uh, nog volop bezig. Dus dat betekent in feite dat heel veel normale dingen die je doet als burgemeester, namelijk onder de mensen zijn, dat die wegvielen. Dus zeker in de begintijd was dat heel lastig. Want Als burgemeester heb je heel veel aan het contact met mensen. Je spreekt met mensen. Mensen vinden het fijn om even met je van gedachten te kunnen wisselen. En dat gebeurt ook vaak net op die plekken dat je elkaar toevallig tegenkomt. En dat was natuurlijk allemaal veel minder mogelijk. Dat het het afgelopen jaar wel natuurlijk op bepaalde momenten ook echt soepel is, is geweest. Dat we toch elkaar konden ontmoeten. En dat er heel veel dingen ook door hebben kunnen gaan. Maar goed, we zitten nu weer in de situatie dat we allemaal toch weer veel meer op afstand met elkaar communiceren. Um, en ik blijf dat heel erg lastig vinden. Ja, ik kan ik me voorstellen. Het contact met het publiek is moeilijk te maken. En als nieuwe burgemeester wil dat heel erg graag juist wel doen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een uh, vervelende bijkomstigheid is. Zeker. En tegelijkertijd ja. moet ik zeggen dat ja, de, de spontane ontmoetingen op straat... dat gaat gelukkig allemaal door. En uh, er is ook nog heel veel wel mogelijk. Ik ja. uh, ben ook blij dat bijvoorbeeld in deze periode... het jeugdwerk bij, bij Pluspunt uh, gewoon zijn doorgang kan vinden. Met de laatste ook binnengelopen om gewoon met een aantal jongeren van gedachten te wisselen. Um, en ja, dat, dat die, nee, er is gelukkig nog heel veel wat wel kan. Ja, gelukkig wel. En als we nou terugkijken op 2021, zonder al te veel in de down mode te vallen. Maar vooral ben ik voor de up dingen. Wat zal u over tien jaar zijn bijgebleven van 2021? Ja goed, de, de, de, de, de, van alles wat hier in Zandvoort gebeurd is, is natuurlijk de formule 1 in het eerste weekend van september alles overheersend. Maar niet alleen dat weekend zelf, maar ook de hele aanloop er naartoe het eerst wel en het eerst niet doorgaan, uh, toen uiteindelijk het uitstel, uh, de onzekerheid die heerste in de aanloop naartoe, alle vragen die op ons afkwamen, de enorme aandacht die het had. Uh, ook heel veel negativiteit uh, rond het evenement uh, wat, wat ontstond. Veel sentimenten. Ja, en dan uiteindelijk als dat uh, uitkomt in het weekend zelf. Wat zo'n ongelooflijk succes is geweest. Ja, dat zal voor mij uh, voor dit jaar uh, de, de grote herinnering zijn. Los van heel veel andere mooie momenten. En de kleine dierbare momenten die er ook uh, door het hele jaar zijn geweest. Maar uh, ja, dat, dat vond ik fantastisch. Heeft u de race zelf meegemaakt op het circuit? Ja. En heeft u er iets van gezien überhaupt? Ja, ik, heb, uh, ik verdeelde mijn tijd eigenlijk over verschillende plekken. Uh, er was een veiligheidscentrum waar permanent uh, de veiligheid gemonitord werd en het overleg plaatsvond met alles wat daar aan vraagstukken voorbij kwam um, ik ben veel in het uh, mediacentrum geweest waar uh, media die niet op het circuit aanwezig was maar echt de sfeerbeelden in, uh, in Zandvoort wilden maken aanwezig was en ook op het circuit uh, en ik heb op twee momenten gelukkig uh, op het circuit ook echt uh, uh, op de tribune kunnen zitten dat was een deel van de race zelf en een deel van de kwalificatie mm. um, maar goed dat waren de momenten dat je snel weer terug moest om dan uh, weer overleg te hebben. Um, maar goed, het was eigenlijk permanent cirkelen rond, uh, rond die uh, locaties. Mediabelangstelling was enorm. Ik heb begrepen dat zelfs de BBC heeft geweld. Ja, nee, we hebben hier de, de ZDF, de ARD, uh, BBC, uh, veel internationale media. Ja, de focus lag echt op Zandvoort uh, ja. en uh, het mooie daarvan is, is dat je ziet dat dat, uh, dat trilt daarna nog een tijdje na. Um, want ja, de naam van Zandvoort is echt de hele wereld overgegaan. En dat, um, ja, dat, dat, dat geeft ook meteen een andere klank. En uh, dat, ja, dat was wel heel, echt heel indrukwekkend om te zien hoe dat doorwerkt. Goed, we sluiten dit stukje even af. komen zo bij u terug. It's Take look at the five and ten Glistening once again With candy canes and silver lanes aglow It's beginning to look a lot Like Christmas Christmas. Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own Front door A pair of Hopalong along boots And a pistol that shoots as the wish of Colleen Ken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 It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. I want, I want, a baby sister. I want a fire and jet. Oh, you want a <laughs> Cody. I want a. I want Cody. And mom and dad can hardly wait for school to start again.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 Is aangeschoven de heer Getjan Bluis, onze wethouder van financiën. of zoals ik het altijd noem, onze penningmeester, maar wel een hele belangrijke. Um, als je terugkijkt op 2021, en je doet het over tien jaar. wat is er dan bijgebleven van het afgelopen jaar? Nou, dat we veel ups en downs hebben gehad. En, uh, maar dat we wel met z'n allen steeds toch weer vooruit zijn blijven kijken. En dat we eigenlijk toch wel positief uh, proberen te blijven met z'n allen. Dat vind ik... Uh ...de Sanfordse gemeenschap zich zo heeft opgesteld. En we hebben natuurlijk ook de ups, maar we hebben ook de downs meegemaakt. Noem eens een paar ups. Een uh, paar ups zijn uh, nou ja, natuurlijk de formule 1. Maar ook bijvoorbeeld uh, dat we op cultuurgebied uh, de, de kunstenaars een nieuwe locatie hebben gegeven. Maar daar ook meteen maatschappelijk prakje en moor bij hebben meegenomen. En, en andere instellingen, de, de, de oudere vereniging. En dat is, dat is prima gelukt. En, en daarnaast natuurlijk ook uh, heel belangrijk is... Uh, dat we met ondernemers goed in gesprek zijn geweest over de ontwikkelingen in nieuw -Noord. Ah, We Het AWZI-terrein, waar, waar nu de ondernemers al uh, gewoon hun onderneming kunnen doen. De twee flatgebouwen die de komende weken afkomen en waar dus je nu al ziet dat de eerste bewoners erin wonen. En dat je daar gewoon licht ziet branden. Omdat er mensen wonen. Dus dat, dat vind ik allemaal heel, uh, heel positief. Het zijn allemaal ups. En wat zijn de ups in jouw privéleven geweest de afgelopen jaar? de ups in mijn privéleven. Dat, dat, dat, dat we, ondanks dat we corona hebben gehad... Uh, toch daar weer gezond zijn uitgekomen. En dat ik gewoon, ondanks de corona... ook met elkaar toch wel de rustmomenten heb kunnen pakken. En misschien wel omdat je gedwongen wordt... om anders in het leven te staan... En te kijken van jongens, wat hebben we allemaal al meegemaakt? Wat gaan we nog meemaken? En daar gewoon af en toe bij stilstaan. En dat vind ik ja dat vind ik heel waardevol dat je dat met elkaar kan delen. Met is, je dat kinderen misschien en je kleinkinderen. is dat een voordeel van corona? Dat je wat meer. Nou, ik, ik, ik, niet een het is geen voordeel te noemen, maar je, je wordt wel op jezelf teruggewezen. Ja. En dat is ook wel eens goed om daarbij stil te staan. Ja. En als je kijkt naar de uh, voornemens, want dat doen we altijd aan het eind van het jaar, begin van het jaar. Uh, wat voor voornemen heb jij in petto voor ons? Nou ja, natuurlijk dat we de verkiezingen gaan winnen, maar dat is niet, uh, <laughs> niet aan de orde nu. Nee, ik eigenlijk voor... in, je, in je privéleven? In, in, mijn, in mijn privéleven. Nou, dat ik hoop dat ik uh, ons 40-jarige huwelijk met mijn kinderen gezellig ergens in de, op een leuke locatie kan gaan vieren, zonder dat we gestoord worden door corona. Dus dat, is, vind, ik, dat vind ik wel oh. heel uh, mooi als dat oh. dit jaar wel gaat lukken en, en, en, en ja, persoonlijk ik, ik ben vooral ook met Zandvoort bezig dus ik, ik, ik kijk ook vooral naar Zandvoort maar dat we gezond en blij blijven en dat we gewoon lekker bezig blijven zijn ja. nou het is de bedoeling van een kerstboodschap dat we de bewoners van Zandvoort ook een, hart, een riem onder het hart steken ja. wat zou jou uh... nou wat ik ze wil, wil meegeven dat ik heel trots op ze ben hoe ze zich de afgelopen jaren hebben staande gehouden en uh, dat we de komende jaar lekker positief erin moeten gaan. En elkaar goed moeten gaan ondersteunen. En elkaar aanspreken op waar het goed gaat en waar het slecht gaat. En dat we lekker onder de kerstboom gaan zitten met z'n allen. En daar ook van genieten. En rustig het nieuwe jaar in gaan. Een mooie boodschap Gertjan. Dankjewel. Frosty the snowman was a jolly happy soul With a corn cob pipe and a button nose And two eyes made out of coal Frosty the snowman made the children laugh and play Were they surprised before their eyes He came to life that day There must have been some magic In that old silk hat they found For when they placed it on his head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 The sun was hot that day, so he said, let's run, we'll have some fun before I melt away. So down to the village, with a broomstick in his hand, running here and there, all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler stop. For Frosty, the snowman, had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he... O, oh, Frosty de Snowman was alive as als hij nummer Frosty the de say lekkere hij laugh and play just the same as you ik. me mijn best. it, thump thump it, thump it, it, <laughs> en uh, we Kom, hebben iemand aan de telefoon en die, die vond dat ook leuke muziek. Dat vind ik toch leuk om te horen. Goedemorgen Maaike. <laughs> Goedemorgen Cor. Ja, ja heerlijk, Kerst, op, op, op, op kerstdag. Ja, fijn. Hoe, uh, hoe is het met jou op eerste kerstdag? <hijs> nou, en, uh, perfect moet ik zeggen. Ik loop zo in een beetje te rommelen. En het is de vrijdag. Hij valt natuurlijk op zaterdag. Uh, maar ik vind het... Ja. Uh, en dan zo lekker naar de, luister, de radio luisteren, een beetje muziek op. Ja, dit is, een, dit is nu al een... Uh, vind ik het een heerlijke dag. En vanavond krijg ik uh, een paar vrienden uh, te gast. Nou, mooi kan je het volgens mij toch? niet hebben. Ja, ja. Merry Christmas in ieder geval. <laughs> en, ja, voor uh, ja, de kerstfeest. Ja, dan, toch uh, dan toch nog de kerst, die valt na een uh, toch nog drukke week, politiek gezien. Ja, en, dat kun je wel stellen, ja. ja, ja een de, de pittige heel, week. Ja. Ja. Uh, nou ja, dan is het. Maar dat is mooi dat deze nu even zo tussen kerst en oud en nieuw gebeurt er dan helemaal niks. We hebben allemaal lekker vakantie, tijd om een boek te lezen en je hoofd even lekker leeg te maken. Dus daar verheug ik me op, ja. Ja, precies. Nou, toch even terug naar die turbulente dinsdagavond. Uh, dat begon natuurlijk met een opvallende de mededeling van uh, ja, de, de, de gevestigde collega Blinde Geurendsen. Ja, ja, die zag ik echt niet aankomen, dus inderdaad was dat dan een. Uh... Ik had wel begrepen dat Belinda niet uh, voor de VVD terug zou komen, maar ik had verwacht dat ze de rit nog volmaakt. Maar ja, ze heeft niet niks. Dus uh, nou ja, ik uh, kan voorstellen dat het er dan de recht uit is, want uh, het is, uh, politiek is een pittige. Dat leer ik nu aan aanblijven. Respect voor dat dat iemand het over. Dan voor de inzet zeker ook nog eens naast het de, raam. Ja. Ma Maaike, je moet een beetje dichter bij het raam staan, want het geluid van je telefoon stottert een beetje. Oh, ja... Oh, ik, heb ik denk een, dat je in een uh, Koi of Faraday zit, zoals dat heet. En <laughs> dat je alles uh, geblokkeerd Dat, dat klopt. Ik, heb, ik woon in een appartement. En ik heb, uh, ah, dat is nu al beter. Dat, uh, ja. ja, ik heb de deur opgezet. <laughs> nou, weer even, weer even okay, terug naar de, het vertrekkend laad, raadslid. Uh, zij, zij had ook wat opmerkingen over de bestuurscultuur. Wat, uh, wat onder meer de reden is dat zij is vertrokken. Uh, de, uh, de, kun je daarin herkennen? Uh, nou, nee, ik denk dat dat een duidelijke observatie van Belinda was. Ik herken me er niet in. In, in de zin van hoe zij het uh, bracht, in, dacht ik precies... Ja, het is wel zo dat sinds we uh, in een coalitie oppositie zitten... Dat, uh, dat je een hele andere discussie hebt gekregen. Dus ja, ik herken me. Nee, ik herken me niet. Het is eigenlijk van allebei een beetje uh, als het gaat om... Uh, hoe je met elkaar samenwerkt, Nee, ja, ik, ik denk dat, uh, dat ik daar niet uh, oefenloos over in de hoef te zeggen. Maar ik vind dat je met iedereen moet samenwerken, of je nou in de coalitie zit of de oppositie. Dus wat mij betreft was dat raadsprogramma en raadsbreed samenwerken in het college was uitstekend. Ja. Maar ik heb eerlijk gezegd meer de indruk dat er intern binnen de VVD, en daar ga ik niet over, dat, dat daar een... Uh, ...een strijd was... ...en dat dat tot die scheuring in de VVD heeft geleid. En ja. dat heb ik wel in de coalitie... Uh... Natuurlijk, de, de korte tijd dat de VVD erin zat, heb ik dat, daar wel wat van gemerkt. Maar overigens heb ik daar vooral met uh, Martijn Hendricks uh, samengewerkt, met Belinda. Dus dat weet ik niet hoe dat voor haar persoonlijk is uh, geweest. Ik, dat, dat moeten jullie haar vragen. Ja. Ja, de, de afgelopen ja. 16 jaar is Belinda Gunnissen actief geweest uh, voor de VVD in de gemeenteraad. Uh, als wethouder, ja. als fractievoorzitter en dus ook als raadslid uh, nu. Ja. Hoe kijk je terug op haar inzet voor Zandvoort? Ja, nou, ik heb natuurlijk uh, uh, deze periode met haar uh, samengewerkt. Dus daar kan ik zelf iets over zeggen. Ik vind het sowieso ongelooflijk dat je hier 16 jaar lang zo, uh, zo kan inzitten. Dat zei ik net. Daar heb ik echt diep respect voor. Want het is echt een pittige gebeuren. Pittige en zij was niet alleen lang raadslid, uh, maar ook wethouder. En nog iets bijzonders. En dat is dan als je heel lang raadslid bent. Ik geloof van de raad bent. Dan, uh, dan ben je ook de vervanger van de voorzitter van de raad. Hè, wat de burgemeester... Uh, uh, doet, maar op momenten dat, uh, dat hij dat niet kan. En uh, daar heb ik Belinda gezien bij de overdracht uh, uh, van, uh, of nee, bij het afscheid moet ik zeggen van Nick Meijer. Daar was ze uh, mm. Ja, dat deed ze echt geweldig. Dat is ook echt een job die op haar uh, lijf uh, geschreven is. Dus, en zelf heb ik met haar samen uh, Bij het begin van de raad vooral merk je dat het voor een nieuw raad ongelooflijk belangrijk is als er mensen zitten die al... Uh, ja, dat... Ik denk ook dat een ideale raad bestaat uit ervaring en, uh, en uh, nieuwe frisse ideeën, hè, wat, uh, ja. dat hebben we altijd nodig. Maar dat is wel heel fijn dat er geheugen is, overdracht, en dat, uh, ja, want je springt op een rijdende trein als nieuw raadslid. Dus dat was heel fijn. En Belinda heeft die rol echt zoveel op mij. Ja. Ja. Ja, wat, uh, wat veel mensen toch niet, uh, niet weten... is als je raadzit bent... Dan, uh, dan krijg je dan wel een vergoeding... voor een ver bijwoner van een vergadering. Maar al het werk wat je vooraf moet doen... dus het lezen van de stukken... en je voorbereiden, het schrijven van, uh, van epistels... en dat soort dingen... dat is allemaal ja. vrijwillig. Daar ja. word je niet voor betaald. Ja, ja. Nee, het is geen baan in de zin van... Uh, uh, je bent in loondienst en je uren worden vergoed. Nee, dat zou zit het niet. Nee, Dus je moet ook wel de passie hebben... Uh, eh, om, dat, uh, om dat woord maar weer eens dus, uh, uh, te gebruiken. Je moet het echt wel willen, dit. En, en je kunt dat volgens mij, en dat is misschien uh, eh, dat bij Belinda direct eruit is, dat je, je kunt dit ook alleen maar volhouden. als je een bepaalde drive uh, overeind houdt. Dit is vrijwilligerswerk en je krijgt een vergoeding. Maar het is wel ontzettend mooi om dit te mogen doen, om erin te kunnen zetten voor je eigen dorp, natuurlijk. En vooral ook voor je partij waar je voor staat en de ideeën die je daarbij hebt, tenminste zo voel ik het en ja, nogmaals, ik kan natuurlijk alleen maar naar mezelf kijken daarin ik vind het echt, uh, het, is, uh, het is topsport af en toe, zeker zo een week als afgelopen week, maar daarnaast is het ook ongelooflijk fijn kijk, we hebben afgelopen dinsdag hele belangrijke besluiten voor Zandvoort genomen He, parkeerbeleid, badhuisplein, entree als dat gebeurt, nou dan ga je met een goed gevoel onder de kerstboom zitten met een boek hoor, want nou ja, daar kan Zandvoort weer vooruit daar doe je het voor maar goed, daar gaat het nu niet om. Zijn jullie er nog? Ja, we zijn er nog. We kijken elkaar even aan wie, wie dus het uh, woord zou nemen. En uh, Jelmer zegt, uh, Ik dacht er jij maar. <laughs> um, uh, als Belinda nu opstapt, dan uh, valt er dus een gat bij de VVD. En ja. uh, nou hebben wij geruchten gehoord dat Wilfred Taters zijn plek gaat opeisen. Want hij stond op de kieslijst. Weet jij daar wat ja. van? Nee, ik, ik, uh, de, wat ik las in de krant, uh, ik, uh, ik, ik heb geen contact met, uh, met Wilfer-personen, uh, maar ik weet wel dat het zo werkt, hè. Je, moet, je gaat de kieslijst af en ik weet dat hij in het noorden van het land hè, woont, dus ik weet niet, echt niet eerlijk gezegd of dat ook mogelijk is, maar het zou, ja... Het zou fijn zijn dat als er dan iemand terugkomt voor die drie maanden die nog resten, dat, dat Martijn dan nog steun heeft aan iemand die ingewerkt is. Dat zou fijn zijn, maar ik denk dat ze dat bij de VVD zelf wel heel goed kunnen oplossen. Ja, we hebben nee, geprobeerd was... mensen daarover te benaderen, maar er wil niemand wat over zeggen. Oké, okay, nou, ik zo. ga er ook niet over. Het is ja. Nee, want we want Ik kan, kan er ook niks over Ik, Volgens mij is daar een heel. Ik uh, uh, uh, uh, hey, bedoel, de kiezersheid gaat daarover. En uh, dat is nou echt iets wat ze intern met elkaar moeten oplossen. Of ze dat wel of niet. Of ze die plek leeghalen of niet. Nou, Duidelijk is dat bij Belinda de rek eruit is en dan. Uh, en, en wat ik heel goed aan haar hoorde dat het een worsteling was bij het besluit. Nou, ik kan me voorstellen dat als je er zo in zit, dat je dan ook de volgende stap neemt. Ja, dat uh, als het uh, werkelijk niet meer gaat... Dan, uh, nou ja, zo zijn het. Hè? Ja, nou, ik weet uit, uh, uit ervaring dat uh, de wandelgangen bij het koffieapparaat in het raadhuis... Uh, tijdens de avonduren, als er fractievergadering overleg is... dat dat heel nuttig is. <laughs> en dan hoor je de laatste niet. Ja, is. maar nou zeg je iets. Ja, in de, Dat is waar, Koor. Dat, en dat is ook iets wat we echt missen. Want even dat contact. En misschien als je het hebt over bestuurscultuur... wat natuurlijk niet helpt... ...is digitaal vergaderen, want dan zijn ja, er geen wandelgangen. Ja. Dus dan moet je elkaar echt gaan bellen... ...en iedereen is druk of bezig en om, om eens met elkaar te overleggen. Terwijl je... En ook na een vergadering is het heel fijn. Als het nou zo'n zware, roerige vergadering is geweest... ...zoals afgelopen dinsdag... Hè, ...dat, dat sommigen principeel anders in zitten, en dat mag... Maar je gaat toch kijken, hoe kom je er met elkaar uit? Dan is het wel heel fijn om na afloop daar nog even het gesprek over te voeren. Want het gaat niet om winnen en verliezen. Hè? We zetten ons allemaal in voor zandvoort. Maar het gaat er wel om dat je altijd met elkaar door een de deur blijft. Uh, kunnen He, Dat je het glas met elkaar kan heffen. En dan kunt je zeggen, ja, de, hier, hier haal je wat, daar laat je wat. Ja. Daarom is het dat ook zo uh, met verschillende ideeën. Oh, sorry. Ja? Daarom is het ook zo belangrijk dat als je een vergadering hebt... dat je daarna nog even naar de kantine kan van het raadhuis... en dan nog even, even met elkaar kan bijpraten. Ja. Even stoom ja ja. ja. ja. ja. Ja, en als uh, uh, uh, horeca-ondernemer was ik dan altijd uh, uh, voorstander ervan dat we niet te lang in een kantine blijven zitten. Maar dat we gewoon de plaatselijke ondernemers uh, gingen bezoeken. Oeh, ja, ja. of dat café kopen <laughs> misschien. <laughs> ja. Ja. nee, goed. Uh, nog even kijken: we kijken natuurlijk terug op uh, de afgelopen vier jaar dat zeker onderwerpen tot gesprek uh, oplevert voor de campagne. In ieder geval veel onderwerpen. Uh, die nog steeds spelen. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar, naar de komende weken, de campagne? Ja, ja ik verwacht dat dat in januari pas gaat spelen. Hè. Volgens mij ja. zitten we nu allemaal lekker onder de, onder de bomen. Dat, dat, is, dat is ook goed. We moeten ook even gas terugnemen. Ja, en dan gaan we met elkaar ook weer digitaal. Dus dat wordt wel weer uh, bijzonder. Gaan we met elkaar uh, ja, debatten de voeren... Ja. En, uh, nou ja, jullie doen daar met je zandvoort, kiest echt heel goed werk aan. Wij, wij kunnen natuurlijk uh, in de podcast en de pitches, kunnen we ons ideeën kwijt. Zodat mensen weten waarop ze kunnen, kunnen stemmen. Want dat is natuurlijk altijd belangrijk. En ik hoop vooral dat mensen gaan stemmen. Ja, uh, dat, uh, dat zou ontzettend fijn zijn. Ja, die en, 41 40... nee, Ideeën hebben we zat ja. hoor. Ik bedoel, als je of. <laughs> ...over wil praten, heel graag. Ja, dat, ja. Dat, dat is in ieder geval iets... ...voor dat platform Zandvoort kiest, ja. inderdaad. Maar ja, inderdaad, de 41%... Uh, de, ...de opkomst van vorige keer... ...dat kan natuurlijk wel wat hoger. Ja, nou en ik, maar ik weet je... ...dat is ook het grootste probleem... ...en voor Partij van de Arbeid staat dat echt nummer één. Het vertrouwen wat, uh, wat, uh, hè, wat de kiezer heeft... ...in de overheid... En dat is niet alleen in de landelijke overheid, maar dat is ook gewoon lokaal. Ja, dat is, dat is gewoon zo ontzettend gezakt. En daar moeten we met elkaar wat aan doen. Maar de, nog, want, e want, nog even heel kort, waar, waar zit het dan in dat, dat Zandvoorts dan blijkbaar toch niet dat gevoel hebben om te gaan stemmen? Nou, dat is niet origineel Zandvoorts, maar dat is, dat is echt overal zo. Ja. Het blijk, hè, blijkbaar is dat toch zo dat, uh, ja, dat mensen zich niet, uh, niet, niet, niet, niet gehoord en gezien voelen door de overheid. ...en dat moet je hier volgens mij heel goed aantrekken. Want je bent... Je bent uh, uh, kijk, het is natuurlijk een rare tijd. Het is een hele zware tijd. En uh, als dit gevoel er leest... Dan moet, je, ...dan moet je daar wat mee. Wij hebben daar ideeën over bijvoorbeeld. Dat je mensen permanent betrekt. Niet alleen één keer in de vier jaar... ...naar de stembus laat gaan... ...maar ook naar het burgerberaad... ...het grote burgerberaad dat wij introduceren. Ja. Zodat dat... Uh, uh, ...zodat je vaker betrokken wordt. En mm -hmm. ik heb ook het beeld dat mensen betrokken willen worden. Want als je ziet welke ideeën er leven... ...en welke voorstellen er dan gedaan worden... Nou, ...daar moet, daar moet je ook veel meer open voor staan. Uh, ja, ja, coronatijd, ja. dus het werkt allemaal nu even niet goed... ...maar we hebben in de coalitie wel met elkaar afgesproken... ...dat de wethouders naar buiten moeten afspraken maken... ...en dat die deuren gewoon die poorten open moeten. Maar ja, iets met een virus... gewoon ik op dit moment wel... Ja, ja precies. Ja. Ja, nee, om, om, om, om nog even een verbinding te zoeken met die kiezer. Tot slot, wat zou je de luisteraars willen meegeven uh, richting, uh, de, in, met de kerstgedachte in het achterhoofd? Ja, het nou, zijn natuurlijk zware tijden. Ik zei het net al. Hè? En, en Dit is een tijd. Traditiegetrouwen samen, samen doorbrengen. En dat, dat kan niet op de manier zoals je het graag zou willen. Maar ik zou toch iedereen uh, willen oproepen om elkaar zoveel mogelijk op te zoeken en te steunen. Want ik denk dat we dat allemaal hard nodig hebben. Kijk naar elkaar om. Wees lief voor elkaar. En heb een hele fijne kerst. En, een, uh, en ik hoop een veel lichter en vooral gezond uh, 2022. Nou, dat wensen wij ook uh, wederzijds. Uh, Michael dankjewel. Koper van de PvdA, dankjewel. dankjewel. En nog een uh, fijne feestdagen. Merry Christmas. Dank jullie wel. Jullie ook fijne feestdagen. Okay. Dag. Ja. Let all of oh, them a good old present for my baby in for me, ha, ha, ha, Mary P. Terug bij de burgemeester, de heer uh, Molenburg. Uh, we hadden net de uh, Formule 1 hadden we afgerond. Dat was natuurlijk een enorm hoogtepunt. Daar heb ik het ook graag over. Maar we ontkomen er niet aan om het ook te hebben over een paar dieptepunten... die dit jaar heeft meegebracht. En dan hoef ik maar één woord te laten vallen en dat is corona. Hoe heeft u dat uh, meegemaakt als burgemeester? Nou ja, wat, wat natuurlijk um, in, de, in de coronacrisis opvallend is... is dat je um, uh, natuurlijk in het, in het begin hadden we heel erg de hoop. En dat merkte je ook bij mensen van uh, dit is een, een, een kortdurende crisis... waar we heel snel uh, doorheen zijn. Als, als iedereen gevaccineerd is, dan, um, dan is het allemaal opgelost. Dus uh, ja, en dat heeft, is natuurlijk wel teleurstelling voor in de plaats gekomen. We hadden niet gedacht dat we nu bijvoorbeeld weer... in zo'n harde lockdown zouden zitten... Um, maar wat mij wel ongelooflijk uh, uh, bemoedigt is het, uh, nou, ik zou maar zeggen de wijze waarop mensen dit, dit dragen. Um, in het begin was er natuurlijk heel veel onrust, heel veel onzekerheid, heel veel gevoel van onmacht. Um, en je ziet nu dat ja, langzamerhand de samenleving ook wel begint te wennen aan het feit dat we met deze crisis te maken hebben. En dat dat mogelijk nog wel een tijdje kan duren. En ik hoop natuurlijk van harte dat we straks weer naar een situatie kunnen dat we alles weer los kunnen laten um, maar ja de wijze waarop mensen het opvangen en waarop mensen ook echt toch met een blik vooruit uh, kijken um, dat vind ik heel bemoedigend los van het feit dat het ook zeer begrijpelijk is dat mensen ongelooflijke uh, uh, moeite mee hebben ik zie dat zelf bij heel veel jongeren die echt uh, ja, toch kampen met, met, met depressieve gevoelens en gevoelens van uh, van onzekerheid um, maar ook daar merk ik dat, dat ze elkaar wel heel goed ondersteunen en uh, elkaar helpen. Um, dus aan de ene kant, ja, de, de, de, de treurnis van het feit dat het nog zo is. En aan de andere kant, ook wel, het, toch nog steeds het perspectief waar mensen mee naar voren blijven kijken. Dat, dat vind ik opvallend. Je heeft nog geen ondernemers gehad die, zeg maar, berusten in het lot. of zelfs daar depressief van worden? Nou ja, de, de, de, alle ondernemers die je spreekt, die, die, die getroffen worden door corona. Um, die hebben allemaal hun eigen verhaal en dat, is, dat verhaal is allemaal even schijnend en uh, even verdrietig. En, um, ja, je zal maar ondernemer zijn in deze tijd en je zal maar voor de kerst, um, zei het met beperkte openingstijden, um, ja, alles hebben ingekocht en vervolgens de deur weer op slot moeten gooien. Maar gelukkig, um, ja, er zijn... Regelingen eh, om ondernemers te helpen vanuit het Rijk. We hebben als gemeente gelukkig ook een coronafonds in kunnen stellen. Waar eh, geld in gestort is vanuit de, aankoop, of de verkoop van de aandelen van ENECO. Dus we proberen ook echt. Uh, ondernemers te ondersteunen. Er is ook een telefoonnummer wat je kan bellen als ondernemer als je met vragen zit, maar ook als je even je verhaal kwijt moet. Um, dus dat hebben we ook opengesteld, ook weer in deze tijd, juist om die steun te kunnen bieden. Um, en tegelijkertijd, het gaat niet alleen om de ondernemers, het gaat natuurlijk ook om ja, mensen die bijvoorbeeld rond Kerst nu hun kinderen niet kunnen zien, uh, hun kleinkinderen niet kunnen omhelzen. Uh, ouders die ineens thuis komen te zitten, of uh, met kinderen die ineens thuis komen te zitten omdat ze niet naar school komen. Iedereen wordt erdoor getroffen. Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen verhaal in. Maar merkt u ook niet, dat merk ik althans, dat ondernemers juist ook in deze periodes uh, ontzettend creatief worden. En met oplossingen komen die niet bedacht zijn. Nou, dat is natuurlijk, het, het, het, het, er is een, een gezegde never waste a good crisis, um, waarbij inderdaad je ziet dat ondernemers heel erg, uh, nou, zoals je noemt, creatief zijn om, uh, om uh, zaken te bedenken. Dat, he, dat is ook het mooie aan ondernemerschap, want je wordt ondernemer omdat je creatieve ideeën hebt. Um, de meeste mensen denken dat je ondernemer wordt omdat je geld wil verdienen, maar je, het is echt ondernemen. Um, en dat, ja, dat is natuurlijk ook prachtig om dat te zien. En tegelijkertijd het neemt niet weg dat het uh, wel uh, vaak een druppel op de gloeiende plaat is. Ten opzichte van hoe het in normale uh -huh. tijden zou zijn. Maar wat opvallend is dat er relatief weinig faillissementen nog zijn, zeg ik. Dat klopt. En dat is natuurlijk het grote voordeel van het feit dat er toch behoorlijke steunpakketten vanuit Den Haag zijn, dat wij hier lokaal ook het nodige kunnen doen. Um, de simpele zaken zoals het kwijtschelden van precario, uh, dat zijn allemaal dingen die we, die we in kunnen zetten om ondernemers te steunen. De strandtenten die mogen blijven staan in de, in de, in de winterperiode, zodat ze geen kosten hoeven te maken voor het op- en afbouwen. Um, dus er wordt ook alles aangedaan om ondernemers echt overeind te houden. Maar dan... ik zie wel echt bij heel veel mensen het water. Tot de lippen staan, ja, ja. Dat kan niet anders, hè? maar daarmee is de gemeente ook creatief geworden in het verzinnen van oplossingen om het zoveel mogelijk te beperken. Dat klopt, ja. Bijvoorbeeld die strand uh, ja. af... Uh... Ja. Ja, ik, wat, ik, wat ik een heel aardig voorbeeld vind... is dat we natuurlijk in de zomerperiode... nu tot twee keer toe... Uh, de haltestraat op gezette tijden... helemaal vrijmaken om daar meer ruimte voor terrassen te bieden. Zeker. Uh, ja, als dat mij ligt... zou dat een blijvertje moeten zijn. Omdat ik dat echt iets vind... Wat, wat van toegevoegde waarde is... ook buiten coronatijd. Ja, zeker. Goed, nou, we sluiten de tweede delen af. In de laatste weken van het jaar... hoor je de kerst op de radio...